Er wordt nu bekeken of het filmpje kan worden teruggehaald. De politie zou de kosten daarvoor willen betalen. In Bulgarije zijn twee terreurverdachten gearresteerd die door Interpol werden gezocht. Er zijn een Turk en een Tjecheen. Ze werden aangehouden toen ze op verschillende plaatsen vanuit Roemenië Bulgarije wilden binnenkomen.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 Op de Olympische Spelen hebben Ranomi, Kromawi Jojo en Marleen Veldhuis zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag. Zowel Kromawi Jojo als Veldhuis zwom in de eigen halve finale de snelste tijd. De finale is morgenavond. Het weer vanuit het zuidwesten buien, minimumtemperatuur van 8 rond 13 graden. Morgen eerst zonnige periode, later vanuit het westen buien met kans op onweer. Het wordt morgen 21 tot 25 graden.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 hebben, aangezien het Jazz Weekend is hier al hoort. Uh, ja, ik hoorde het ja. Ja? Bojoke, uh, want het is uh, vanavond in de kroegen, maar heb je geluid zo gelast van? Ja, <lacht> ik, ik, ik, ik heb geklaagd bij de gemeente. <lacht> ik kon mijn, mijn uh, schoonheid laten doen. Oh, ben jij er zo eentje? Ja. Hey, maar wat heb jij vanavond voor het schaarzaam, want jij uh, gaat helemaal los zo met een, nieuw, een nieuwe track, dat ik samen met Joey heb gemaakt. Maar uh, ik heb een beetje een edit aangemaakt, speciaal voor Seat. Dus uh, krijgen we een Seat, verrassing. Verder zijn uh, er nog uh, leuke nieuwe platen? Ja, Laat, heel veel nieuwe platen. Uh, van uh, Hardwell, met Showtack, How We Do. Dat klinkt gezellig. Ja, echt zullen een, echt een we, beuken zullen... van een nummer. Zullen we gewoon maar uh, de schijf opengooien? Ik vind het een uh, strak plan. Tot 11 uur. Live hier in de mix. The One and Only DJ Dion Sydney. Op jouw ziekenhuis 104.5, 106.9. En jij ja, kunt ons ook natuurlijk beluisteren via ons digitale televisiekanaal in de gehele regio. En heb je altijd alles eens willen zien hoe de One and Only DJ Dion Sydney. Draait, nou dat gaat tegenwoordig ook Gewoon even www.sirwansandvoort.nl Naar de livestream hey yo, check this out See it on Facebook. Now you're going to die. going To die, that's that's that's See It. Yeah. Deel Sydney en Joey Ten Hoog We Still Love You. In de Deel Sydney in Exclusive. Maar dat verwachten jullie al hè. <laughs> Tot aan 11 uur. Op jouw van wordt 106.9. 104.5. En natuurlijk ook in de regio. Op ons digitale televisiekanaal. Deel Sydney. Make some noise. You blocked see it on Facebook. Now you're going to die. To the top of the world and bound. Top of the world and bound. Top of the world and I'm to the top of the world Top of the world <thats>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 One more time, baby. Nou, dankjewel Veel shit snit. Ja ik, uh, ik hoorde een plaat uh, van uh, You plug me Zie uh, see it Ja Ik vond het wel een uh, leuk uh, Ja leuk elleboogje uh, Hier naartoe Ja en ik hoorde een uh, Mambo nummer 5 Dat is een Boombaton Ja die boom uh, ja, heb ik samen met uh, Remy gemaakt Die uh, in Chin, Chin altijd staat hier ook Die is bekend van de Chin Chin hier in Zandvoort Net zoals Ramonski van de Zo, Chin Chin yes. Ja ja de one Ramonski nou, dat gaat toch wel goed met de remixen. Ja, en uh... of kwam natuurlijk voorbij, ja, die... exclusief hier bij See It. Ja, echt... Uh... Zit er nog wat meer projecten in de koker? Uh, met Joey nog eentje, een uh, leuk beukertje. Een Beetje uh, Bingo Players Jordy Dash-achtig, echt heel gaaf. En uh, verder heb ik nog uh, ja, veel ideeën in mijn hoofd zitten die nog uitgewerkt moeten worden. Gewoon lekker blijven en, luisteren! En uh, met JK uh, natuurlijk ook nog een... Die uh... zit er ook aan te komen hoor. Ja, ja. Hij staat nou al te trappelen. Ik ja. dacht het wel. Hij, kan, hij, wil, hij wil nu al een nummertje met me maken. Goed. Dennis, <laughs> het was gezellig weer. Dennis, ga je morgen soms naar Amsterdam zo? Dat je daar zo over wou beginnen. Nou, uh, was het zo overduidelijk? <laughs> Tot zover See het. Bedankt voor het luisteren. Volgende week vrijdag zijn we weer bij je vrienden van de radio. Ik zeg, maak er een mooi weekend van. Wie weet komen we hier tegen in Amsterdam. Of in Bloemendaal. Het maakt niet uit. Maar nog één keertje. Dio Sydney in the air. Dit was hier. Ciao.